...met het NOS Journaal. In Istanbul is het dak van een monumentaal treinstation door brand verwoest. De brandweer voorkwam dat het gebouw aan de Bosporus helemaal verloren ging. Reizigers konden op tijd naar buiten komen. De Turkse autoriteiten vermoeden dat de brand is ontstaan tijdens restauratiewerk. Het Haydarpaşa Pasha station is in 1918 ontworpen door Duitse architecten. Het is een van de blikvangers van Istanbul. De kans is groot dat Zwitserland veroordeelde buitenlandse criminelen gaat uitzetten. Volgens voorlopige uitslagen van een referendum heeft 53% voor gestemd. Het voorstel komt van de Zwitserse volkspartij. Die conservatieve partij vindt dat buitenlanders die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor moord, niet thuis horen in Zwitserland. In het Holland casino in Utrecht is een man die nog geen 4 euro in een speelautomaat had gegooid, miljonair geworden. Vrijdagavond kort voor middernacht viel de Mega Millions jackpot en won hij ruim een miljoen euro belastingvrij. De Utrechter van 56 had 3,75 euro in de automaat gegooid. Wat hij met de prijs gaat doen weet hij nog niet. Op de Europese kampioenschappen Korte Baan zwemmen heeft Femke Heemskerk goud gewonnen op de 200 meter vrije slag. In de finale tikte ze aan op 1,52,62. De Duitse Lipok werd tweede. Het brons was voor de Hongaarse Verrasto. Bij de Wereldwekenwedstrijden in Hamar heeft Bob de Jong goud gewonnen op de 10 kilometer. Hij was met 13,583 honderdste veruit de snelste. De Rus Ivan Skobrev werd tweede en de Jongs ploeggenoot Jorrit Bergsma won het brons. In de eredivisie voetbal heeft Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van Ado Den Haag. Daardoor steeg Feyenoord een plaats op de ranglijst. Ajax klom naar de derde plaats door met 2-0 te winnen van VVV Venlo. Herakles staat nu dertiende door een 2-1 overwinning op SC Utrecht. De wedstrijd De Graafschap-Vitesse eindigde in 1-1. Het weer vannacht bewolkt en droog. Minima rond min 7 in het noordoosten en plus 1 langs de kust. Morgen overwegend bewolkt vanuit het zuidoosten sneeuw. Temperatuur blijft onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Of zal ik teruggaan in de auto stappen en teruggaan naar Drenthe en twee, jaar, twee uur terugrijden. <lacht> en dan lekker in mijn tuin gaan zitten en denken van wat ben ik stom? <lacht> Was ik toch maar naar beneden gegaan? Dus toen heb ik dus toch naar beneden gegaan. En uh, dan kwam ik dus bij de spot. En dat en, is een, en, uh, hele dat een hele leuke tent. Een hele leuke tent. <lacht> ja, een hele leuke tent. En uh, dus dat meisje vroeg ook van hé hey, hallo. Dat ze, en ik zeg gewoon oh, ja.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 Het was heel ja. top. Dat, en toen was je verkocht aan de zee waar je hier kwam wonen, helemaal meteen alles? Nee, toen nog niet. Toen <lacht> nog niet. <lacht> Hoe is nee. dat maar nee. nou, Ik heb dus uh, de canoe ingeleverd. En toen zei ze: van, Goh, nou als je zin hebt, komende zondag dan geven we golfsurfles. En als je zin hebt, dan wil ik je wel opgeven. En dan uh, sta je dus genoteerd. Ik dacht: Ja, dat doe ik. Lekker weer naar Zandvoort. Ja, leuk. <lacht> dus uh, in ieder geval weer een stok achter de deur om naar ja. Zandvoort toe te gaan.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 En de website, site, dat is uh, www.massagebijrosa.nl. Nou, dankjewel. Dan weten de mensen je wel te vinden natuurlijk. La, la, la, la.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 omdat de mensen als ze overdag werkten, nou, dat maakte mij niet uit. Mijn man was toch thuis bij de kinderen. En uh, dan ging ik dus s avonds werken. En dan, uh, ja, je, je hebt daar de ruimte. Je kon de auto daar makkelijk neerzetten. Er was een hal waar je je spullen neer kon zetten in de kamer.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 Nou, dan loop je hier door een klein straatje. Dan uh, doen de mensen open. Nou, die, uh, de halletjes zijn allemaal klaar, klein. Alles wel anders dus je, dan heel anders, heel anders. Dus je, ik, ik bonk overal tegenaan met mijn me, met me, met me koffers. Dat <laughs>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 Er oh, zijn er nog wel andere patiënten die wel vergoedingen ontvangen. Nee. Dus eigenlijk is pedicure uh, moet altijd betaald worden uit je eigen budget, zeg maar. Ja. Oké, okay, ja. er zijn geen uh, bronnen meer van subsidie voor. Nee, nee helaas niet.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 Baby, have some trust and trustin' when I come with lust and lustin'. 'Cause I bring you that comfort. I ain't only here 'cause I want your Body I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl, yeah.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 ...naar de huisarts, die, hmm. die doen de voet verraten. Maar sommige uh, jongere kinderen die dan de bal of korfbal... ...doen de teennagels van... Van het wat, uh, komt dat? Ja, ah, ja. ja. Wat, uh, en ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Maar dat is, dat is heel goed te verhelpen. Uh, dus uh, ja, niet, niet direct naar een huisarts gaan, maar kom eerst naar, een, naar de pedicure toe. Die kan er goed dat, naar kijken. Die kan er ja, goed kan naar kijken. Zelfs. We kunnen dat heel goed behandelen. En uh, daardoor het uh, prima op te lossen. Ja, en, en jonge mensen die, uh, uh, ja, die hebben toch ook vrij vaak uh, wel wat aan de voeten. Of een likdoor, of een eelpit, of eelt. Wel, ja. in zo'n goed het kosmetisch wezen. Dus uh, dat het uh, er een beetje, een beetje gezond en mooi uitziet. Uh, ja als lopen. Ja. de boel een beetje ook. Op... De mensen die ik dus heb. Die, uh, dus een, een drukpunt. Uh, ga je je heupen uit voortkomen? Van dus ah. je lichaam, aan, aan je voet, te Inderdaad, van die voetbal. Uh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ingebouwd <laughs> door de als <theagels> bij <laughs> kinderen. Door voetballen. Maar ja, misschien zijn er nog wel meer van dat soort dingen. Hè? Want ja. Dat je denkt, ja, weet ja, ja. ja.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 Dat je denkt, van nou, dat is wel grappig om te vertellen. Misschien uit rente, want uh, daar komen wij toch nooit natuurlijk. Nou, dat is misschien wel grappig. Mijn allereerste eerste patiënt, uh, klant, uh, cliënt. Uh, ik weet niet, precies, nooit precies hoe ik de mensen moet noemen.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 Think about it. What you're searching for then just stay the same so don't even bother asking if